Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van de raketaanval op een station in Oekraïne loopt op. Volgens de gouverneur daar zijn er 39 mensen omgekomen. De twee raketten van de Russen kwamen op een druk treinstation in de stad Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Duizenden mensen stonden daar op de trein te wachten om weg te komen. De Russen vermijden stations in hun aanvallen tot een aanval bij een ander treinstation vorige week... vertelt verslaggever Roel Pauw in Kiev. Als je dit optelt bij de aanval op het station... dan zou je, je misschien kunnen veronderstellen... dat uh, de Russen uh, zijn afgestapt van de gedachte om de spoorlijnen te ontzien... wat tot nu toe het geval is geweest. Het zou ook een soort van verkapte waarschuwing kunnen zijn. Uh, wij kunnen overal toeslaan en als wij dat nodig vinden... dan zullen we dat ook doen. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Zwolle zit dicht... Het heeft te maken met een netwerkstoring in het Isela ziekenhuis. Ambulances moeten daarom naar andere ziekenhuizen in de buurt. Volgens het Isela gaan spoedoperaties wel gewoon door. Vanaf volgende week hoef je niet meer langs de GGD als je een positieve zelftest hebt. En daar maakt het longfonds zich zorgen over. Het kan zonder testbewijs lastig zijn voor mensen die te maken krijgen met longcovid. Nu moet je op een of andere manier toch vast kunnen leggen dat je covid gehad hebt. Want stel dat, een kleine kans natuurlijk, maar stel dat je... Long-covid krijgt, dus uh, post-covid-syndroom, zoals het tegenwoordig heet. dan heb je toch vaak nodig dat je kan bewijzen dat je die oorspronkelijke infectie wel gehad hebt. Het Longfonds denkt dat het handig kan zijn om de uitslag van de zelftest door te geven aan de huisarts. zodat het in het dossier komt te staan. En flink balen voor een kinderopvang in Ulvenhout in Brabant. Daar is laatst een nieuw ding geplaatst. Een sirenepaal die uh, twee weken te geleden geplaatst is bij het bekkoevertrein uh, naast de kinderopvang die maandelijks een mooi aantal decibelen afgeeft. Hartstikke vervelend dus als kinderen liggen te slapen en helemaal overstuur wakker worden. Wij hebben er dan een stuk of 30 die inderdaad ook een luchtalarmpje nadoen. Absoluut. Ja, het is vreselijk. De opvang hoopt dat de gemeente de sirenepaal snel ergens anders neerzet. Het weer nog. In het zuiden is het bewolkt, kan er wat regen vallen in het noorden. Veel zon, het is 9 graden. Morgen overal kans op buien, soms ook winters. Het blijft rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer op de A7 Hoorn richting Zaanstad... vertraging tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. Er staat 6 kilometer file, doorzakken ze vrachtwagen met pech... de rechterrijsschok is dicht, een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. I got places to go People to see, time is precious I look at my Cartier out of control Just like my mind, where I'm going The women, no shorties, know nothing my clothes No stopping at my Pirelli's home Unlike my Dewey, that's always on I know the storm is coming My pockets keep telling me it's gonna shower Call up my homies, it's on And popping the night cause it's meant to be ours We keep a fadeaway shot cause we ballin' It's platinum, Patron every hour Oh mama, how you just like the powers, Girl, you the truth with all equity powers Benjamin Franklin. you TV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 Hold The hollow Show me Signs I can follow Baby I go Where you go Don't you Know that the day.